spoedige start. Christian Bonenwaker met het NOS journaal. De politie in Rotterdam heeft een straat afgezet omdat in een auto een explosief is gevonden. Aan het begin van de middag kwam een melding binnen van iemand die door zijn huurbaas met een taser was bedreigd. De huurbaas werd aangehouden. Daarna doorzocht de politie zijn auto die in de Pretorialaan in Rotterdam-Zuid stond geparkeerd. Daarin bleek een explosief te liggen. De politie heeft de hulp van de EOD ingeroepen. Staatssecretaris Dijksma wil voor kerstmis een plan van de NS hebben voor het dreigende tekort aan treinen. De reiziger moet weten waar hij aan toe is, zei Dijksma in het tv-programma WNL op zondag. De treinen zijn al drukker geworden doordat MBOers tegenwoordig ook met een OV-studentenkaart reizen. En daarnaast haalt de NS oude treinstellen uit de relatie, maar de nieuwe rijtuigen komen waarschijnlijk pas eind volgend jaar. Dijksma zegt dat het een probleem van de NS is en dat die dus ook een oplossing moet presenteren, deze maand nog. De Britse bombardementen op IS zijn gedoemd te mislukken, zegt de Syrische president Assad in de Britse krant The Sunday Times. De terreurbeweging wordt er volgens hem alleen maar sterker van. Hij maakt een vergelijking met de ziekte kanker. Als je er maar een deel van weghaalt, zoals bij luchtaanvallen gebeurt, verspreidt de ziekte zich volgens hem juist sneller door het lichaam. Assad zegt in de Britse krant dat bombarderen alleen zin heeft als er ook grondtroepen in actie komen... zoals de Russen en het Syrische leger laten zien. Samen weten zij IS wel terug te dringen, aldus Assad. In Tilburg zijn twee kinderen gisteravond naar de politie gestapt omdat ze thuis waren mishandeld. De vriend van hun moeder had in een dronken bui om zich heen geslagen. Moeder was op haar werk. De kinderen van 12 en 15 zeiden dat de vriend met huisraad en glaswerk gooide... Hun jongste zusje van 11 was nog thuis. Agenten gingen meteen naar het huis toe om het meisje in veiligheid te brengen. De 39-jarige vriend van de moeder werd aangehouden. Hij was volgens de Tilburgse politie laveloos en kreeg een huisverbod opgelegd. Het weer, veel bewolking. Vanmiddag gaat het op verschillende plaatsen regenen. Er staat een stevige wind. Aan zee mogelijk windkracht 7. Vanavond gaat de wind wat liggen. Het wordt 11 tot 13 graden. Morgen droog met af en toe zon. Dit was het. Dit is Jolanda van.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 ja Op zondag bij CFM. We zijn weer drie uur lang verrijkt de tolweg 10A hier in Zandvoorts. En hij, ja, Albert-Jan, iedereen is al met de kerstboom aan het slepen. Vorig ja. richting studio, ik zag de ene naar de andere kerstboom lopen. Sinterklaas krijgt niet eens de tijd om zijn hielen te lichten. En nee, nu is het al massaal aan de kerstboom. En trouwens, een goedemiddag genomen hier onze stagiaire. Hallo. Goedemiddag. Hoi, de tweede Fijn dat dag dat je erbij bent. Ja. De tweede dag. Nou, je krijgt het hartstikke druk vandaag. Want we hebben zoveel items erop, echt. We hebben het hartstikke druk vandaag. En wat gaan we doen vandaag? Nou, natuurlijk uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus houd uw pen en papier bij de hand, want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Uh, het flauwe zonnetje buiten, of het zo blijft of beter wordt, dat uh, vertelt Pia al, ach, dat, dat vertelt Naomi allemaal. Om half drie met het enige echte Zandvoortse weerbericht. Ja, weet je wat ik Pia zei? Ja, het dier van, het dier van, week. van de week. Ja. <laughs> nou, dat ben jij niet, hè? Nee, nee, nee. Jij bent niet het dier van de week. Half vijf het dier van de week en die luistert naar de naam Pia. En het gedicht van de dag, het zou wel eens het gedicht van een jaar kunnen ja. worden, luisteraars. Want wij gaan ons opmaken voor een prachtig gedicht rond de klok van kwart voor vijf. Onder de toepasselijke titel De Stagiaire. Oeh. Ja, ja, dus je moet nog drie uurtjes in de, in de spanning zitten. En dan uh, komt het gedicht, dat allemaal rond de klok van kwart voor vijf. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk ook Zandvoorts nieuws in het kort. We kijken zometeen natuurlijk, of tenminste Naomi kijkt zometeen nog even terug... naar de voetbalwedstrijd van gisteren, SV Zandvoort tegen Vlug en Vaardig. Ja, er werd uh, aardig gescoord. <lacht> ja, is, ja. We kregen nou eens kans om ons programma te doen. Jo Joop die uh, brak steeds weer in, want het was een eindstand van 12 tegen 1. Dat is nog nooit zo uh, geweest op het Daar Gaan wow. we even naar terugkijken. Uh, kwart over vier hebben we natuurlijk Pit Report. Uh, we volgen natuurlijk voor u ook de voetbal van de eredivisie van de wedstrijd die vandaag uh, gespeeld gaan worden. En natuurlijk kijken we ook even terug naar de wedstrijden die al verspeeld zijn. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. Gezellig op de radio bij ZFM. Goedemiddag, Salfords En nou de radio aan, want we zijn er tot aan vijf uur vanmiddag. En daarna gaan de programma's van ZFM gewoon door. Dus reden genoeg om te blijven luisteren heel veel lekkere muziek. But all the days from Omi ...nog wel de nieuwe single van uh, Omidraai ook. Die heet de Hula Hoop. Ja, ik heb het zelf niet verzonnen, maar zo heet die echt. Dit was de single daarvoor, de, de cheerleader. Dit is 25 jaar. VFM. Ja. Ladies and gentlemen. We're leaving Downing Street for the last time... ...after eleven and a half wonderful years. And we're very happy that we leave the United Kingdom... ...in a very, very much better state... ...than when we came here eleven and a half years ago. ZFM, al 25 jaar, live in Zandvoort. We zijn er al 25 jaar vanuit En Deze plaat rijden we gisteren ook alleen toen in de verkeerde versie. Nou, eindelijk de goede. Hier is Whitney Houston en I'm your baby tonight. From the I saw you, Do so I never in love at first sight? But you had a magic ball that I can't explain of a way that you're making me feel I can do, I can do it De muziek van deze dame Whitney Houston, je I'm your baby tonight op de zondagmiddag bij CFM. is nogmaals een goede middag en Naomi jij was gisteren ook bij ons bij Zandvoort op zaterdag en toen hoorden we steeds je op van is in de uitzending, waarvoor was dat? Waarom kwam je steeds in de uitzending? Ja, dat ik... komt er dat Zandvoort uh, lekker veel heeft gescoord. Kijk! We hebben het over voetbal <lacht> geloof ik. Ja? Ja, ja? Nou, <lacht> ja. vertel. Het keurkorps van SW Zandvoort heeft zaterdagmiddag aan de bezoekende... vlug en vaardigheid Amsterdam een mokerslag uitgedeeld. Na twee keer 45 minuten stond er niet minder dan 12-1 op het scorebord. Nog nooit had iemand van de Zandvoortse fans zo'n eindstand gezien. Ik kan het mij in ieder geval niet herinneren, zei voorzitter Kees van Dijk na afloop. Al voor rust zat Zandvoort in Veilige Haven, 4-0... Daarna was het hek van de Dam. Doelpunt na doelpunt kon worden aangetekend... met de Monsterscore aan het einde. Bij balverlies werd er direct druk op de arme Amsterdammers gezet... die pas laat in de tweede helft de spreekwoordelijke eer konden redden. Natuurlijk was trainer Laurens ten Heuvel... in zijn nopjes met de presentatie van zijn elftal. Sanford blijft door de winst in het spoor van de koploper Buitenveldert... dat zelf bij Amuiden met 1-4 aan de goede kant van de score bleef. Sanford staat... Tweede op twee punten afstand. Wauw, geweldig, hè? Dat zo'n scorebord dat bij kan houden, hè? Nou ja, die score die werd niet meer bijgehouden, hoor. <laughs> nee. Na negen was het afgelopen ja, met het scorebord. Ja. Na negen kreeg je weer de nul, hè? Ja, klopt. <laughs> 12 1 de, de moeilijkste score. Nog nooit vertoond op het Duintjesveld. Prachtige ja, overwinning ja, van echt echt. antwoord. Dus goed gedaan. En eh, laten we hopen dat, we, dat ze dat uh, volhouden, hè? Gewoon uh, lekker blijven voetballen. En uh, op naar de kop.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 So say Lekker meedoen, Naomi, met deze single? Ja. ja goed, hè, is <laughs> Hij is heel goed. Ja, hij is alweer een beetje ouder, maar hij blijft leuk, joh. De Shepherds en Geronimo. Vanavond vindt er een uh, leuk evenement plaats hier in Standvoort, uh, Naomi. Ja, klopt. Er zijn uh, stand-up comedians vandaag. Op 6 december vindt er weer een open mic-avond met stand-up comedians plaats in Eppenvloed, het restaurant van Amsterdam Beach Hotel, op het badhuisplein. Een keur aan artiesten zal acte der prezance geven. Master of Ceremony is... Said El Hassounou. Ook wel bekend als Westside. Ja, dat is beter. Ja, dat is beter. Hij is een vast lid van de Comedy Explosion... en de winnaar van de Comedy Slam 2014... en organisator van meerdere comedyavonden. De avond wordt georganiseerd... met als ondertitel Sanford Lacht. De avond begint om 8 uur... en de entree bedraagt slechts 6 euro... De stand-up comedians zullen u een onvergeeflijke avond bezorgen. Kijk, zo. dat wordt een mooie avond. <laughs> uh, vanavond in Vloed. Uh, Vanaf 8 uur is iedereen van harte welkom. Dankjewel, Naomi. Zo dadelijk om half drie het CFM weer bericht. Maar voor die tijd nog even wat lekkere muziek. Waaronder deze gouden oude van Robert Holmes. Hier is Him. There's a pack of cigarettes Not my brand, you understand Mooi, hè? het is uh, nog deze uh, Sinterklaas geweest. Hè? Hij moet nog het land uit, Albert Jan. Ja, en iedereen is alweer met de kerst bezig. Nou ja, CFM is er ook helemaal klaar voor uh, rond de kerstdagen. Uiteraard heel veel gezellige muziek bij CFM op de radio. De gezelligste tijd van het jaar met CFM. FVFM. Tegen mij Albert-Jan, jij bent al helemaal klaar voor de, voor de kerst en je zit er al helemaal in. Nou, niet alleen ik hoor, maar ook de luisteraars, want de kerstplaten worden al aangevraagd. Dus, uh, <lacht> uh, uh, geen ontkomen meer aan, nee. Lekker een rustig dagje voor je, met Naomi naast je. Nou, ik heb uh, thee gehaald, ik heb koffie gezet. Ja, uh, dat is waar. <lacht> en voor de rest ben ik heel gezellig. Maar wel weerbericht, met Naomi. Vier je de want Naomi, nou, we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het weer er de komende dagen uit gaat zien. Ja, nou, vandaag overheerst de bewolking. Maar op lokaal wat lichte motregen, na blijft het overdag droog. De zuidwestenwind waait nog altijd krachtig over het land en hard tot stormachtig aan zee. Pas in de loop van de middag neemt de wind sterk in kracht af. De temperatuur loopt op tot een graad of 13. Vanavond en de komende nacht is, het, is en blijft het bewolkt... en zo nu en dan valt er een lichte regen of motregen... De wind is sterk in kracht afgenomen en de temperatuur daalt tot een graad op 8. Dan voor morgen. Morgen zijn er wolkenvelden en vooral in de ochtend... kan er hier en daar wat lichte motregen vallen. In de middag blijft het heel droog en geregeld zon. De temperatuur loopt op tot een waarde omstreeks de 12 graden... en er waait een matige en aan zee vrij krachtige zuidenwind. Uh, dan het weer voor overmorgen. Dinsdag beginnen we de dag droog met geregeld zon, maar in de middag en avond is het bewolkt en valt er een lichte regen. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is vrij krachtig over het land en krachtig tot hard aan de zee. En de temperatuur stijgt tot naar een graad of 11. Op het lange termijn, woensdag blijft het droog met geregeld zon, maar donderdag is het alweer vrij... donderdag is er alweer vrij veel bewolking en bovendien neemt de donderdagavond de kans op regen weer toe. Geet ver. Ja. Be <laughs> Vrijdag in het weekend is een kans op enkele buien De wind waait uit richtingen tussen west en zuid En de temperatuur daalt naar van een graad op 10 Op woensdag naar ongeveer 8 in het weekend Dankjewel Naomi in Alsjeblieft Wil je het weer nalezen? Ga dan naar www.ricoweer.nl Dat was het weer En de volgende keer meer weer bij CFM is weer meer muziek. Hier is Robbie Neffel. Robbie Neffel en C. Lavi. Nou, we hebben het over de kerst. Iedereen is lekker met de kerstboom bezig vandaag, Albert jan en CFM is ook klaar voor de kerst. Ja, onze collega Ander Sandberg heeft alle kerstjingles er al weer in gegooid. Keurig, keurig. Helemaal bij. En luisteraars, aanstaande dinsdag zet u het vast even in uw agenda. Van 5 uur s middags tot 8 uur s avonds. CFM goes Christmas. En dan verwacht u natuurlijk al die ballads uit de jaren 60, 50 en 60. Maar niets is minder waar, want aanstaande dinsdag van 5 uur tot 8 uur s'avonds... avonds gaat onze collega Willem Bruist ZFM Goes Christmas presenteren. En wel Christmas blues, Christmas rock en Christmas reggae. En dan niet die platen die u altijd gewend bent van dat soort die muziekstromen, maar ook hele onbekende nummers, maar ze zijn allemaal hebben ze wat te maken met kerstmis. Dus voor de liefhebbers aanstaande dinsdag van 5 uur tot 8 uur ZFM Goes Christmas met onze collega Willem Bruist. Christmas Blues, Christmas Rock en Christmas Reggae. En dat gaat weer heel sfeervol worden bij CFM. CFM is weer klaar voor de kerst en dat waren we 25 jaar geleden ook. Want 25 jaar CFM in Zandvoort. En zo klonk het. de kerstfeest. Een mooie tijd aan het eind van het jaar. Zoek je de warmte bij elkaar. CFM. Kaarsjes aan, de kerstboom glanst Het is feest in het heen. Ja, dat is er echt eentje uit de, de oude doos, hè, zullen we maar zeggen. Deze is speciaal voor Lena. Hier is Mariah Carey. pakken op het jongens. Ik zit er zwitter. al helemaal in. Ja, hè? ja, heerlijk hoor. You're the mariah, en Ola. all I want for Christmas is you. Ja, het is weer een leuk plaatje om terug te horen, maar over drie weken, ik weet zeker <laughs> dat we er dan weer heel anders over denken. Toch, Naomi? Ja, dat denk ik ook. Ja, jazeker. Hey, je hebt een berichtje over karate. Ja, klopt. Uh, de Zandvoortse karate te K. Zo ja, goed. Ja. ja. Noelle Ome is kampioen van Nederland geworden. in een leeftijdsklasse tot 14 jaar. Na drie gewonnen wedstrijden. mocht zij met haar team in Apeldoorn. de hoogste treden van het chafot beklimmen. Joelle Ome. traint dan een, een poosje bij de wedstrijdschool. van Kennemieu in Haarlem. maar in Kennemieu samvoort is ze begonnen met haar sport. Tijdens de Nederlandse kampioenschappen. Kata en Kumite. won zij met haar team. alle drie de wedstrijden. Een week later werd de Battle of Teams... een groot internationaal karate-toernooi in Rotterdam... eveneens een prooi voor het Canemiu-wedstrijdteam. In de finale waren ze veel te sterk voor hun Belgische opponent. De partijen tegen België, of tegen de Belgen... werden 3-0, 4-0 en twee keer 4-0 gewonnen. Totaal 11-0 dus. Nou... Zandvoort Karate Nieuws. Perfect. mooi En, en, en weer wat termen geleerd, hè? Zo. Ja. Even in een... Ja. In een tempo, ja. Vooral doorgaan. Vooral doorgaan. Dankjewel, Naomi. Ja. En hier is Sam Smits. En Writings on the Wall. Uit Specter. I've been here before. But always hit the floor.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 How's the- De single van Sam Smith en writings on the wall. Jawel, we gaan eens even kijken naar de eredivisie, de standen. Gert van Kuik, dus even de, <laughs> even de oren licht. Nee, daar komen ze dan, de standen, en we beginnen met de wedstrijd van vrijdag. Vrijdag werd gespeeld, AZ tegen ADO Den Haag, eindstand 0 tegen 1. En dan uh, op zaterdag uh, vier wedstrijden, de eerste Excelsior uh, FC Twente, daar werd het 1 tegen 1. Excelsior heeft nagelaten zich wat steviger in de middenmoot van de eredivisie te nestelen. De Rotterdammers deden FC Twente door een blunder van Jeff Stans... op pakjesavond een punt cadeau. 1-1. En dan de tweede wedstrijd die gisteren gespeeld werd... hebben we het over Vitesse tegen PSV. Daar werd het nipt 0-1. Ja, en de kop staat inderdaad PSV zwijnt tegen Vitesse. In de competitie wil het nog niet direct vlotten met PSV. De regerend landskampioen leek voor de zesde keer... dit seizoen dure punten te verspelen. Maar de talentvolle Jorrit Hendricks zorgde in de negentigste minuut... Ruim, ruim op tijd dus... Ja, ja. Tegen Vitesse op de valreep voor de enigszins onverdiende 3 punten. 0-1. De Graafschap eh, FC Utrecht werd 0 tegen 1. En Ajax, ja, tegen SC Heerenveen, daar werd flink gescoord. 5 tegen 2. Ja, Ajax heeft voor eigen publiek een prima zegen geboekt op SC Heerenveen. 5 tegen 2. De Amsterdammers lieten in de arena prima voetbal zien... maar zagen de Friesen twee keer scoren door onoplettendheid... Ajax kwam al vroeg op voorsprong met de 1-0 van Victor Fischer. Vervolgens werd de voorsprong binnen een half uur uitgebouwd... naar een 3-0 voorsprong via goals van Arek Milik en Amin Younes. Het doelpunt van Fischer werd voorafgegaan... door een schitterende aanval over meerdere schijven. En vandaag is er al één wedstrijd gespeeld. Vanmiddag om half één vond die plaats. Willem 2 tegen SC Kambuur, daar werd het 3 tegen 0. En dan om half drie is begonnen. En er zijn dus tussenstanden, luisteraars en kijkers... Feyenoord, Heracles, Almelo, 0-0. Uh, NEC tegen PEC Zwolle, de tweede wedstrijd van vanmiddag, 0 tegen nul. En om kwart voor vijf, luisteraars en kijkers, de klapper van de dag... Roda JC ontvangt FC Grunning. Ik denk dat Roda JC gaat winnen. we hebben die niet van Ja, heel goed, heel goed. Lekkere muziek onderweg bij Sandvoort op zondag. Goedemiddag.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 You're the one. gaan het allemaal even lekker mee met deze single Reality. Het is negen minuten voor drie uur geworden. We hebben een eigen app trouwens, hè? de CFM app. Mocht je hem nog niet hebben op je telefoon of uh, tablets... je kan hem gratis downloaden in de Play Store, App Store en de Windows Store. Zoek wel even onder ZFM Zalvoort en de laatste nieuwsjes uit Zalvoort. Je kan live luisteren naar CFM. de evenementen, sportberichten en veel en veel meer. Dus download hem he, die CFM app. Hier is de BB&Q Bands en Genie. Heel veel disco-freaks aan de radio zitten. Weet je wel, die jaren tachtig muziek. Die extra lange platen. noemden ze 12 inchjes. En uh, ja, dit was daar ook een voorbeeld van. Weliswaar de versie, maar uh, wel de muziek. Je hoorde de BB q bands Dat was Genie. Lekker om weer eens terug te horen. Ja, we hebben nog een bericht zo uh, vlak voor het nieuws. En weer van drie uh, uur, Robert-Jan. Ja, niet alleen... Uh, kijk, Sinterklaas heeft de hielen nog niet gelicht. Nee. Wij beginnen alweer in kerstsfeer te komen. Klopt. Maar uh, we gaan ook al, we kijken, tenminste Naomi kijkt even vooruit... naar de nieuwjaarsreceptie. Ja, die gaat er ook aankomen. 2016. Ja. Uh, vlak na de komende jaarwisseling wordt er voor de vijfde keer op rij... de Zandvoortse nieuwjaarsreceptie georganiseerd. Deze gezamenlijke receptie, waarvoor alle Sandvoorters worden uitgenodigd... vindt plaats op 8 januari 2016... in het jaar rond Strandpaviljoen Club Nautique. Al, alle verenigingen, zowel sportief als cultureel en maatschappelijk...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 Deze huidige vorm is zeer succesvol gebleken en wordt komende jaar al voor de vijfde keer met veel enthousiasme georganiseerd. Ik wou net zeggen, het is al vijf jaar dat ze dat doen. Ja, Klopt. Klaar. En een succes. Het was ook zo. kan je, je nog herinneren, in de jaren dat iedereen dat nog apart deed, van de ene receptie naar de andere Ja, receptie. wij hebben het ook gedaan. dat is ook gezicht dezelfde gezichten. Ja. Nee, in ieder geval de receptie. Nog één keer Naomi, wanneer is die? Hij is 8, vrijdag 8 januari 2016 in het Strandpavillon Club Nautique. Vrijdag 8 januari. We gaan hem alvast in de agenda zetten, Albert-Jan. Nee, staat er al. Dus, oh, staat hij er, er al ja. 2016, hè? Ja, ja. Nee, ja, oké. Okay. Nee, dan is het goed. Zo meteen uur 2 en uur 3 van Zandvoort op zondag. Met onder meer in uur drie het gedicht van de dag. Nou, dat gaat wat worden. Spanning de Omi. Lekker blijven luisteren naar CFM Salford. Goedemiddag. En dan komen ze weer aan hè, de gezellige jingle bells. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en een.